Uur. door Almegens met het NOS-journaal. Meer boeren overwegen de stap naar het buitenland, zegt de agrarisch makelaar Interfarms. Door de veranderende regels en de stikstofproblemen... denken ze er vaker over hun bedrijf te verkopen en in het buitenland opnieuw te beginnen. Komende week zijn er informatieavonden. En de verwachting is dat daar honderden vaak jonge agrariërs op af zullen komen. Een storm heeft in het zuidoosten van de Verenigde Staten zeker 11 mensen het leven gekost... Onder de doden zijn twee mensen die hielpen bij een ongeluk dat was veroorzaakt door het slechte weer. In Alabama kwam iemand om het leven door een tornado. En in Louisiana vielen doden toen een huis door de wind werd meegesleurd. Veel huizen zijn verwoest en wegen zijn onbegaanbaar door de regen. Honderden vluchten zijn geannuleerd als gevolg van de storm. De politie heeft vanochtend vroeg in Breda een voetbalteam een hotel uitgezet... Volgens de beveiliging van het hotel veroorzaakten de 27 mensen overlast en hebben ze spullen vernield. Ze luisterden niet naar bewakers, waarna de politie werd gebeld. De manager van het hotel in Breda doet aangifte. De Portugese motorcoureur Paulo González is tijdens de zevende etappe van de Dakar-rally overleden. Niet als gevolg van een ongeval, maar doordat hij een hartaanval kreeg. Een helikopter bracht de Portugees nog naar het ziekenhuis, maar de hulp kwam te laat. In de eerste Dakar-rally door Saoedi-Arabië stond Gonsalves na zes etappes op de 46 e plaats in het klassement. De Spaanse voetbalclub Malaga heeft trainer Victor Sanchez ontslagen. Sanchez werd begin deze week al op non-actief gezet nadat er een filmpje naar buiten was gekomen waarop hij voor een webcam zit en zijn geslachtsdeel toont. Volgens de clubleiding van Malaga leidt het filmpje tot te veel problemen om verder te kunnen gaan met de trainer. Sanchez zegt dat hij het slachtoffer is geworden van afpersing, de politie onderzoekt de zaak.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 Ik hoop dat u een leuk uiteinde heeft gehad. En ook dat we dit jaar weer. Dat er weer genoeg mensen naar dit programma mogen luisteren. En dat ik u weer blij mag maken met allemaal mooie oud-Hollandstalige muziek. Op de dinsdagochtend van 11 tot 12. En uiteraard op zaterdag wordt het programma herhaald. Tussen 1 en 2 s middags. Als opening hoorde u trouwens onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met Weet je nog wel, oudje? Een opname uit 1928. En uiteraard ook moet ik nog eventjes. Kort of was bedanken voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ook dit u weer een hoop mooie muziek. Tante Leen komt eraan, Gert en Hermine. Maar eerst de, de man die tijdens de Tweede Wereldoorlog, dankzij zijn verkapte verzetslied op de Grepperberg. van meet aan bekend werd als anti-Duits artiest. Gebruikmakend van zijn populariteit zocht hij bij optredens de grenzen op. Wat de, van wat de bezetter als toelaatbaar beschouwde. Dat hij die grens ook wel eens overschreed. bleek uit het feit dat hij zowel in 1941 als 1943. gedetineerd was in de Scheveningse strafgevangenis. op beschuldiging van anti-Duitse provocatie. En daar werden hem de medicijnen die hij nodig had voor zijn hartkwaal onthouden. En Teddy Schaak wist met een list en moed bereikend. dat ze haar vriend kon bezoeken. Ze smokkelde de medicijnen naar binnen en redde daarmee mogelijk zijn leven. En tijdens de oorlog verslechterde de Derby's gezondheid. En luttele tijd nadat Terry gaan, de liefderelatie met hem verbrak, stierven Derby op 58-jarige leeftijd aan een hartaanval. En werd begraven op de Oud-Eik en de Duinen. We hebben het over Willy Derby. En u hoort hem nu met: We gaan naar Rome. Heel Nederland, het juist komt aan, de vreugde is al Ons kranig Nederlands elftal gaat volmoed naar Rome heen. Het wereldkampioenschap hoogste voetbal Ikea. is vol en verheven doel. De zingen we allemaal. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Met bakkersdoelen daar voor twee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. De neemt zijn kanjers mee En mijn verzwels zo goed als smid Die juichen onder de beurt hij zit Als echte jongens, als werme jongens oudse jongens van Jan de Wit En Puk van Heel die dribbelt vier en vuurt zijn mannen aan Wim Anderise staat hem bijgesteund op pelikaan. De Kieper, Weber en Van Rundstam valt de rots. Het Nederlands voetbalelftal is ons nationale trots. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Bij hij's Doelpunt het daar voor twee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. En Vente neemt zijn kanjers mee. Meters wel zo goed als smit die eigen om de vrij zit, hey, als echte jongens, als werme jongens, Hollandse jongens van Jan de Wit. Hij strapt de rent van Wels voor doelzweet de bal. Mijn ners naar Spits, stormpent de toe dan volgt een doffe knal. bij het net, dat trilt, dat gaat zo keer op keer. Als Nederland dat niet vindt, ik ik geen macaroni niet meer. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Bepak, hij zult daar voor twee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. En vent er niets en kan je ze mee. En mij verzmelt smelt zo goed als ze wit, die jij dan onderbij zit. Als echte jongens, als werme jongens, alle jongens, van jan de wit. De Leen met O Johnny. En daarvoor hoorde u Gert en Hermie met Geen Rozen Zonder Doornen. En de volgende artiest is Reinhard Friedrich Michael May. Geboren in Berlijn op 21 december 1942 is een Duitse zanger en liedjeschrijver. In Nederland en België is hij vooral bekend door de liederen als De Dag van Toen. U die in wolken, Goedenacht En het refrein van laatst genoemde werd als herkenningsmelodie... voor het Nederlandse radioprogramma met het oog op morgen gebruikt...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 Een dag zonder haar, een verloren dag, met stil verlangen naar Weer een dag als toen, waarop ze zijn Jij bent mijn leven, sta aan mijn zee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 sta aan mijn zee en wat, wat er ook gebeuren mag ik hou nog meer van jou als doe die dag verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden die het snelle trein vaart en sneller langs ons huis nog steeds helende tijden alle wonden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 Doch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren met stil verlangen weer een dag als toen, waarop ze zei: Je bent mijn leven, sta aan mijn zijde.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 La la la la la la la la la Begrijpt u nou, die man van mij? Komt hij des avonds thuis? Dan moet hij biljarten en gaat hij weer weg, Bleh. Het eten is net door zijn keel, dan zegt hij nou, bejour. En wordt hij nog kwaad op, wanneer ik hem zeg: Ik zal wel zakken stoppen hoor. Maak jij hem maar niet benauwd? Ben jij misschien alleen daarvoor destijds met mij getrouwd? Da, da, da. Na, na, na, na, na, al is het ook niet alle dagen koeken mee maar met zo'n schat van een man. Ik mag niet klagen, daarvoor ben ik veel te blij en met zo'n schat van een man. Ik had gedwamd van roze geuren maan maar dus maar met die man van mij. Kan het ook anders zijn, toch zal ik hem vast niet willen ruilen Omdat ik zo zoveel van hem had. La la la la la la la la la la la la la la la la la Zeg Koen, schotje voor, hoor, we gaan afwassen Doe maar hoor, doe maar lekker Goeiedag, nou, daar ligt het aan, hè? Kan op die manier niks meer over, nou nou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 Overleden, al hier in Zandvoort op 21 januari 2016 was de Nederlandse zangeres. Ze was bekend onder artiestennaam Zwarte Riek en had als bijnaam de Jordaanprinses. U hoort er nu Zwarte Riek met Zandzee en Platte Boenderen. Zandzee de wachtte. Zandzee de land. volle Jordaan. Dans als was een gouden ruil van hem tante Sjaan. Dans als er leven Er werd gekollekeerd de dus spaap omgekeerd Er werd gezongen en gedanst het feestje liep gespeerd. Laas, Jaan. Allang zou ze leven, want heus het gouden kruitspark, het mag nooit verloren gaan. Allang zou ze leven, en hen het scheefe pit, die jongens opgelet. Ik zing een aria, de parelvissers van Bisset, ja. Slepers of houwers, die kompels daar ginds in de mijn. Ze vormen de moedige sjouwers waar iedereen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 Gaat. Dat is iets wat ik nooit meer wil. Want de kwebbel staat niet stil. Want de kwebbel staat niet stil. Want de kwebbel staat niet stil. En ze zag in de zaal naar de dominee. De dominee op arms. Dat is stark, dat is stark, En de dominee. Na de na de kork, zie die dominee. Zong de Figaro zichtbaar verstoord. Ging intussen de opera voort En ze zag in de zaal daar de wafelvrouw De wafelvrouw Pardoes Kom er binnen, kom er binnen, ga die wafelvrouw Ja die binnen, binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw Wat is dat?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 werkelijk te veel. En ze zag in de zaal ook de barones. De barones Baldus. Die niet, de, die niet, die barones. In de sweeten, in de sweeten, zei de barones. Attenzakker, Zeg je pakken, zeg je pakken, zei de toverheks. Kom maar, kom maar, maar, kom maar, kom kom maar, binnen, maar, kom wafelvrouw. kom maar, kom Daarop brul de luid Want hij kwam er haast niet meer bovenuit En ze zag in de zaal ook de oude heer De oude heer En Niet zo jichtig, niet zo jichtig naar nou die oude heer Heel voorzichtig, heel voorzichtig zei die oude heer Die, niet, die, niet, die, die Een En de zweten, de zweten zijn de barones Kom maar binnen, kom maar binnen, ha die wafelvrouw. Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw. Dat is stark, dat is stark, en de dominee. de kak, de die Hou je, jullie nou je smoel, riep de Figaro Je zei je familie, dat doe je, ha die Figaro En toen met ik mijn doek, daar liet zakken, werd ik hem gauw met kantoortje gesmeerd. Want de Figaro kreeg het te pakken. Trio met Katootje. en daarvoor het 1952, Max van Praag met af Onderweg zometeen hier op de lokale omroep CFM Zandvoort, aan ja, Schoep. Ook Marva komt eraan, maar eerst de Tricia Kets met dat leuke plaatje. Een van mijn favorieten uit die tijd: het autootje. We hebben een ongeluk gehad met de autootje. Met de autootje. Met de autootje.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 We kunnen hier midden in de stad Met het tototje Met het tototje Met het tototje to En ik zei nog laat we even wachten We kunnen er zo niet door Maar hij zei, heet die bus die stopt wel Rechts gaat voort Nou hebben we enkel hem en alleen nog maar een fotootje Van het tototje van het totertje en de lampen en de bumper en het stuur. Het is te kom voor 57. Niemand, nou 5-5 gulden dan. Of vindt u dat nog te duur? Bella bella en na iedere kus zeg jij me lachen, oh bambino Mando in het velen, hoor ze niet, hoor ze niet, liefde sparen ze niet, schoor ze niet, Luister niet, luister niet, luister maar bella, bella bella bella bella bella bella donna Bella bella mia Ga met mij vanavond naar de kleine osteria Breven staan aan het blauwe neer, daar wil ik altijd zien, maar dan met jou alleen, waar de Chipreven staat. Mijn bananen op naar de seconde.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 Tot haar grote successen behoren natuurlijk... Ach, vader lief, doe drink niet meer. Dat was in 1959. De blinde soldaat, 62, Mexico, 1969. En uh, opnieuw uitgebracht in 1986. Het soldaatje, de vier raadsels, dat was in 1971. Mandoline in uh, Narcosia. 1972 keek je tippel 1975. Dat was mijn geboortejaar. Rock Around the Clock. Dat deed ze samen met Normaal. Dat was 1987, meen ik. En dat was aan de Costa del Sol. Ook in mijn geboortejaar 1975. En Vragende Kinderogen. Deze in 1982. En in totaal nam ze meer dan 550 liedjes op. En nu heb ik een van haar grote hits. De Zangeres zonder naam. De Temperatuur laat het even niet toe, maar... Misschien kunt u dan wegdromen naar een mooi warm land. Het was aan de Costa del Sol. Het was aan de Costa del Sol, Daar sloeg mijn hartje op.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ik heb een tante Veronica, die maakte iedereen dol. Speelt ze thuis op haar harmonica, is heel de buurt ervan vol.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 En wie me niet gelooft, die heeft nog nooit mijn tante Striller gehoord. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, mens. Ik lach men ziet me en kriek, maar ze speelt man, je weet. Tante weet niet wat de kunst beduidt, maar ze speelt zonder bezwaar. La me men al.